Mijn vraag is dus ja, over het geluid van de fontein. Uh -huh. dan komen jullie hier ook voor het geluid van de fontein? Ja, het geeft toch wel een heel rustgevend gevoel. Ja. Dat heb ik hoor. Nee. Ja. En dat is ook natuurlijk leuk om naar te kijken. Heb ja. jij het fout? Ja, ik heb het wel, eerlijk gezegd. <laughs> ik, uh, ik vind het wel leuk om naar het geluid zelf te luisteren. Het geeft me toch wel een ja, rustgevend gevoel. Ja. Dus. En, ja, en hoe, denk je dat, hoe denk je dat dat komt? Heb je daar een idee over? Ja, dat is iets psychisch of zo. denk ik zie het, water, water, water, water, ja. Ja. Je een beetje slaap van. <laughs> ja. Uh, ja. Ja, de manier... Het stroomt denk ik. Ja, ja en, en... En misschien dat het een soort continu geluid is? Klopt, dat uh, verandert ja, continue, ja. niet. Het is gewoon één hetzelfde geluid. Ja. ja, verder, ja je <laughs> Ja, ik vind het zelf ook een heel rustgevend geluid, ja. hoor. Bijna een soort ruis is het eigenlijk, hè? Ja. ja. Is daar een kindje aan het spelen, hè? Nee?